...van de bevoegdheid van het college, ik ben bezig met, met huren, pachten en dat soort dingen... ...en dat is de volledige bevoegdheid van het college van BNW. Behalve, indien er een groot gemeentelijk belang is... ...in de zin van financiën en dat soort zaken, zoals erfpacht erfpachten erfpacht oberhol Zandvoort en dat soort zaken. Als de gemeente daar dus, en zeker in negatieve zin, financieel er een slechte zaak mee zou doen... ...maar die soms onderkomen zijn... Dan zijn wij gehouden, voordat we iets vaststellen, de raad te raad plegen. Ik vind het best. Ik vind het prima. Dan krijgt de voorzitter nou, interruptie, voorzitter. Ik vind Dan het wel een de goed online verhaal. Online wat we, interruptie. Een goed verhaal wat meneer Toon uh, houdt. Dat is. Maar, dat is een goed verhaal wat hij zegt. Dat klopt ook wel. Ik was nog niet maar, klaar. Maar zou het nou niet... Ja, als hij nu gaat focussen, niet meer op het standpunt van hemzelf, CQ de raad. Maar de raad zou willen meenemen in het proces. Als u, als, u... Nou even, als u even wacht, dan krijgt u het allemaal door. Nee, Hoe zit het proces in elkaar? Wij hadden een conceptnota. Uh, daar hebben we al over gesproken met, uh, met een deel van de betrokkenen. Uh, vervolgens kregen we uh, brieven binnen die we eerder verwacht hadden. Maar die kwamen later binnen uh, van de Stralenvereniging Ambulante Handel en van het Bedrijfschap. En toen heb ik onmiddellijk in het college gezegd van... Ik wil de nota terugnemen en ik wil... Opnieuw met de, de partijen om de tafel, omdat ik gewoon vind dat er recht gedaan moet worden aan datgene wat men maar aan ons vraagt. Ik kon dat op dat moment niet doen omdat ik de informatie toen niet had. Als ik die informatie dan toch nog krijg, dan vind ik dat ik daar gewoon hoor aan moet geven. Vervolgens komt er een conceptnota die naar het college gaat, en die nota die wordt ter kennisneming aan de raad gestuurd en die wordt voor de inspraak vrijgegeven. Want zo werkt dat. En dan kunnen alle belanghebbenden, standaardhouders, venters, omwoners, weet ik veel allemaal, die daar teken, eh, bij betrokken moeten worden, standpachters, enzovoort, enzovoort, die kunnen daarop inspreken. Daar wordt een nota van inspraak voor gemaakt. Die nota van inspraak, die wordt verwerkt en dan kijken we als college welke punten uit de nota van inspraak nemen we over en welke niet. Dat wordt verwerkt, in de, datgene wat we overnemen wordt verwerkt in de nota en vervolgens stelt het college dat nodig was. dat is de normale gang van zaken. Als u gewoon veel meer werk wil hebben, prima, het maakt mij niks uit hoor. Maar dan krijgt u voor alle stukken die ik maak, krijgt u voor dat van mij uh, voorgelegd voordat wij het, het college gaan vaststellen. Ik weet niet of de andere collegeleden vinden in hun portefeuille dat het ook zo moet. Maar u haalt zich heel veel werk op de hals. En, Schroom niet, vraag mij om al mijn post door te sturen. Ook dat doe ik zo, als u dat wil. Ja, nee, maar maar laatste, maar, we hebben dus sinds uh, 2002 het dualisme. waarbij de raad de taak heeft kaders te stellen, volksvertegenwoordiger te zijn en te controleren. En wij voeren uit en doen onze taak zoals in de gemeente werd voorgeschreven. Als je het overboord gooien prima. Maar doe het dan ook met alles. Ja, maar voor, voorzitter, meneer Toon, nee, u, u kunt toch niet, uh, laten we zeggen, die, die motie van meneer De Rode, kunt u toch niet zeggen van, uh, nou, die man is preventief bezig en dat is fout. U, u gaat het nou op een monisme, lieve, uh, monismezaak gooien, of het dualisme. Wij maken hier uh, de laatste jaren echt exact mee, of je nou wel of niet met uw eigen fractie overlegt dat de, de, de coalitie ondersteunende fracties tegen de wind in, gewoon ja zeggen. Dus dat monisme is al zo lang erin geslopen. U moet het niet verbinden met zo'n zo systeem. Ik vind het juist goed als iemand proactief bezig is en van tevoren probeert uh, het zo goed mogelijk te maken. Want wat stelt inspraak... U hoort mij, mij toch zeggen dat, ik, dat als u dat wil, ik dat gewoon doe. Ik zeg, alleen, ik zeg alleen dat u gewoon. Ik vind dat u in deze gewoon verkeerd bezig bent. Maar u moet het zelf weten, u haalt zich steeds meer werk, werk op de hals. En u gaat zich gaat in feite. In feite gaat u kijken naar dingen die gewoon puur descolleges zijn. En wat ik u probeer duidelijk te maken is dat u eens keertje moet gaan nadenken over de rollen die de raden en colleges hebben. Dat wil ik u alleen maar voorhouden. En als u, maar als u het wil. Ik vind het prima. Ik vind het prima. Oké, okay. alleen, dat, dat worden steeds meer vergaderingen en steeds meer uren en het ook bij u thuis steeds meer tijd. Maar u moet het zelf weten, bij jou hè? Ja, dat klinkt niet echt aardig, zo, zo, zoals u dat zegt. Zo bedoel ik dan. Ja. ja, maar ik vind het toch, ik vind het niet een heel gekke, gekke move om, om het zo in te steken. De tweede termijn het hoeft er niet ge... De meneer vind... heeft het woord. Wat zegt u? De tweede termijn is nou. begonnen, meneer Demmers heeft het woord. Oh, dank u wel. Ik had het woord al een beetje, dacht ik, maar goed. Ik, denk, laat ik, ik, ik al, vind ja. dat meneer Tone op zijn. Oh, hey, als je het op de, uh, laten we zeggen, formeel bekijkt, ziet hij die niet he helemaal niet helemaal naast of zo. Maar in dit geval, wat juist zo gevoelig ligt, zou je best maatwerk van kunnen maken. Of is dat niet, is dat raar of zo? Ja. Okay, vraag het aan de raad, meneer Emmers. Ja, ja, ja. Meneer, uh, meneer Wilson, nee, meneer, heeft, nee, nee, meneer -Wilson had al veel langer zijn vinger omhoog. Kijk nee, niet. Voorzitter, het is zo dat um, er is een opmerking gemaakt van... ...ik zou de prijs stellen als u uw opmerking ten aanzien van het contract ...wat er tussen de coalitieondersteunende partijen en hun wethouders is... ...anders als de niet-coalitieondersteunende partijen, dat u u intrekt. Ik zou niet, willen, ik zou niet weten waarom. Want dat is, dat is gewoon de zaken zoals ze lopen. En dat is op zich, vind ik ook heel begrijpelijk. Is een um, Dan ten aanzien van... Meneer baberger Wilson, ik, ik vind dat u een verkeerde voorstelling van, van zaken geeft... Het is simpelweg zo dat alle zaken die die, het, uh, die bij de bevoegdheid van het college liggen en niet bij de raad ook gewoon door het college uitgevoerd worden. En het is absoluut niet zo dat de coalitie een in uitzonderingpositie inneemt door overleg met het college hierover te hebben. Dat is absoluut de flauwekul. Ik weet niet of dat in de tijd gebeurde toen OPZ nog aan de macht was hier, maar hier is dat niet gebeurd. Ja. Niet, hoor. Hou je de ik heb is last van geen selectief geheugenverlies. Nee, maar wilson. Wilson. Ja, voorzitter. Ik, uh, ik, ik, ik, ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Daar verander ik heel erg weinig aan. Omdat het nu eenmaal zo is zoals het gaat. Um, dan is het zo dat ten aanzien van wat dit, deze motie nu eigenlijk vraagt. Dat is eigenlijk uh, denk ik een omkering. Een omkering van de inbreng van de raad versus het college. Wat, wat de motie vraagt is... Om, in de, in de, uh, om nadat het college van zijn bevoegdheid om beleid vast te stellen, beleid heeft vastgesteld, om de, daar dan nog eens een keer over te praten. En ik denk dat op het moment dat je het goed wil doen, dan moet je voor het college beleidsregels opstelt, kader stellen voor dat, bedrijf, voor, voor dat beleid. En dat is de volgorde waarin je volgens mij dit soort zaken met elkaar dient te bespreken. En dan is namelijk deze motie ook helemaal niet meer nodig, want op het moment dat je namelijk kader stelt, dan heeft het college zich daar maar aan te houden. Dank u voorzitter. Iemand anders nog behoefte aan een debat op dit onderdeel? Of is. Meer door? Ja, ik wijs nu niet aan iemand. Um, dank u wel. Ja, ik proef toch een beetje irritatie bij de wethouder. Ook uh, om, omdat hij daar op uh, een bepaalde manier op reageert. En het is, mijn inziens, helemaal niet de bedoeling op, om op zijn stoel te gaan zitten. Ik, ik wil gewoon met u een, over een stuk wat, ja, wat ik denk, wat wel. Niet alleen maar ter kennisgeving. Want zo stelt u het in uw antwoord. Ter kennisgeving aan de raad wordt gestuurd. En ik denk dat het in de raad best wel leeft. Als er een, een nota over komt. En dat we als raad daar ook wel wat over mogen vinden. Ook over de, misschien de reacties die erop gekomen zijn. En vandaar dat, dat het na, nadien is. Als de nota er is. En ik ben het u eens dat we daar ook kaders mee moeten stellen. En hoe we dat dan doen. Maar daar heeft het college dan zijn bevoegdheid Als privaatrechtelijke overeenkomst. Kan aangaan, maar over het beleid zou ik wel wat hè, inderdaad een, een discussie willen aangaan en het, het debat, maar niet dat we het alleen maar ter kennisgeving krijgen. Want dat vind ik in dit, in, deze, in dit kader een beetje te kort door de bocht. En het gaat me helemaal niet om een discussiemonisme of een schoolmeester spelen. Ik wil gewoon u daarbij helpen en gewoon kijken van hoe kunnen we. Hè, als er een probleem is hoe kunnen we het oplossen of hoe kunnen we met elkaar elkaar in de juiste positie kunnen brengen. En dat is niet op uw stoel zitten maar dus is gewoon ieders zijn eigen rol spelen. Dank u wel meneer De Rode. Ik zie geen vingers meer dat betekent dat dit onderwerp in debat voldoende is besproken. En voordat ik tot sluiting van de vergadering overga, meld ik even dat het bijna tien over tien is. Mijn voorstel is om... Even vijf minuten, maar ik kijk even mevrouw van der Veld aan of zij voldoende tijd heeft om dat rondje te maken. Want zij was in ieder geval een van de mensen die daar uh, volgens mij behoefte aan had. Is vijf minuten voldoende, mevrouw van der Veld? Ja? Goed. Zes minuten. Betekent dat wij over zes minuten met de volgende vergadering beginnen en ik de vergadering sluit op met dankzegging voor uw inbreng? Ja, het is een uh, latertje geworden, die eerste vergadering. En dat uh, door het feit dat er ook nog een agendapunt uh, is uitgesteld. Maar het was een uh, toch wel interessante bijeenkomst. De eerste gemeenteraadvergadering met debat. En we gaan straks uh, verder uh, over in uh, zes minuten met de besluitvorming. En dat zal aanzienlijk sneller gaan, want dat is gewoon hamerslagen. Uh, Jan, uh, er waren een paar belangrijke punten. Jan Kol, onze man van de techneut, uh, de techneut hier in de studio. Allereerst natuurlijk uh, de erfpacht uh, voor het bouwenspellersgebied, de vereniging van eigenaren. Uh, dat, is, dat is een heikel puntje, want uh, die mensen willen niet zo graag. Nee. Die vergaderingen worden uitgesteld en worden uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En de kosten worden hoger en hoger. Ja, er moest toch weer twee tonnen even beschikbaar komen. Ja, waarvan al 55.000 55 al uh... is uitgegeven. Ja, dus eigenlijk hebben we nog meer nodig. Dat ja, kan nog wel een tijdje duren zo. Ja, ja en natuurlijk dan de, de, de extra vergoeding voor de oudpachter van parkeerterrein dus uit. Ja, als je klaagt en probeert en je krijgt het, de band wrijft in zijn handen. Hij had al een heel hoog bedrag gekregen en krijgt er nu nog een keer 25 mil bij. Nou, die man die is gelukkig. Krijgt hij die 25 mil? Ja, die krijgt ja, hij. Uh, ik denk dat dat straks besloten wordt. Ja, okay. dat wordt er gewoon. Een... Ja, kijk, als ze naar rechts gaan, dan kost het nog meer. Ja. Dus als ze zijn... Maar kijk, als dat bij ieder geval het je voortaan is, wat ook steeds uh, herhaald werd, dan uh, ja. is dat toch wel een kwalijke zaak. Ja, ja. Vreemd eigenlijk. Dat kan. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog even gehad, maar dat was een hamertik over de ondersteuning van de gemeenteraad, de Griffie. Een uh, en stuk evaluatie, vergaderstructuur. nou dat is dus uitgesteld naar waarschijnlijk een volgende vergadering. En de discussie was in feite alleen nog maar de moties. Ja, en dat, dat duurde vrij lang. Allereerst natuurlijk de, de interpolatie. Uh, uh, over het, het hek... het hek en bentveld... waarin uh, de burgemeester zijn boetekleed aantrok... en zei ja, sorry, sorry... dat we niet op tijd de informatie hebben gegeven. Maar jullie hadden het kunnen vinden... en jullie hadden het kunnen zien... want dat lag bij de Griffie. Ja, het gaat uh, daarom alleen om een e-mail... Ja. die uh, vlak voor de vergadering van 25 januari... Uh, op tafel kwam. Hè? Uh, het, is een beetje, het is een beetje zoeken. Ja. Zoeken ja. naar narigheid... Ja. Nou, eh, ja, en daar gaat iedereen zich er mee bemoeien. En eigenlijk was het een verstandige opmerking. jongens, eh, waar zijn we in mee bezig? Dit is geen halszaak. Waarom, waarom zoek je zo naar die kleine puntjes? Maar ja, de oppositie die zegt toch van... Eh, ja, dit kan niet. Eh, opmerkelijk trouwens, eh, in de hele avond tot nu toe... Eh, GBZ praat met twee stemmen. Bij elk onderwerp was het zowel Astrid van der Veld... ...als uh, Michel Demmers... ...die het woord voerde. Worden er geen afspraken gemaakt tussen die twee... ...dat jij dat agendapunt pakt... ...en jij dat agendapunt... ...maar bij elk agendapunt waren ze samen steeds aan het woord. Ik ja, vind dat heel en, opmerkelijk. Het kwam er wel eens een beetje... Het tegen, ja, nee, uh, uh, Zou er wat uh, aan de hand zijn daar? Geen idee. twee. Nou, dan hadden we nog een motie van... Uh, ...de informatie... Dat, uh, ...een motie van treurnis... Eh, opgeblazen toestand, eh, met name de OPZ, waarvan Paap, en af en toe kon hij toch wel raak uit de hoek komen, zei van dit is zonde van mijn tijd. Nou, ik denk voor alle eh, luisteraars ook dat het zonde van de tijd was. Ja, maar regelmatig ook die bijval van zijn collega's, dat was helemaal niet nodig natuurlijk. Nee, nee. Maar goed, eh, het is wel de rechtsgang. Ja, nou dan hebben we die motie van werk, werk, bijstand. Uh, ja, het probleem ligt in Haag in, in, daar moeten ze zijn en niet in Zondvoort en, en uh, tonen zijn dan ook heel nadrukkelijk van die motie is helemaal niet uitvoerbaar dus uh, ik ontraad hem ja. nou, dus mm -hmm. dat zal er ook gebeuren nou een lange discussie over de parkeerveldjes ja met name parkeerveldje in A.J. van de Molenstraat maar alle parkeerveldjes in Zondvoort kwamen te, te sprake uh, nou ik denk nog ineens alle parkeerveldjes want er zijn er meer maar die zijn gewoon niet allemaal genoemd nee en, en, maar het hele beleid gaat in januari weer een klein beetje op de schop. Dan krijgen we een algemeen beleid voor ja. parkeren. En dan, dan is pas de echte duidelijkheid er. Ik vond het een, een lange discussie en herhaling van zetten. Maar goed, en dan uiteindelijk het vent- en standplaatsenbeleid. Waarin uh, toch een, een meerderheid eigenlijk die nota wil hebben en wil bespreken, terwijl het een uh, gedelegeerd is aan het college. Nou, en daar vond ik een zeer geïrriteerde tonen, een wethouder tonen, van jongens, hier kan alles wel voor me krijgen, bekijk het maar. Ja, ik vond het een beetje zwakte van hem hoor, dat hij dat deed. Dat, uh, hij had gewoon moeten zeggen van nou, nee. Maar wat is de reden waarom deze partijen die uh, dat beleidsnota willen hebben? Waarom, waarom willen ze dat nou, hebben in raadsleden? Daar, ik denk, Gebeurt er wat met ik, die standplaatsen? Nou, er is een inspraakavond hè, op een gegeven moment... Over, over de kermis van de boulevard in februari. Ja, ik denk ja. dat dat een beetje de aanzet ertoe is. Ik kan me vergissen, maar... Oké, okay, dat de raadsleden daar zich ook mee willen bemoeien. Ja. Ja, nou ja, dan wachten we af. We gaan eventjes naar de muziek, Jan. En we komen zo weer terug, weer luisteraars... bij het tweede gedeelte waarin de besluitvorming gaat plaatsvinden. We zijn in afwachting tot de gemeenteraad weer begint. Dus even een schorsing, want het tweede gedeelte van de raad gaat zo beginnen. En dat is de besluitvorming. Ik neem aan dat het vrij snel gaat, maar het zal nog wel een paar minuutjes duren. Maar dan worden we weer rechtstreeks doorverbonden met de raadzaal. Dus nog even muziek. Dat als we zijn de weer begonnen. Stemming overgaan, de overgestemming begint bij meneer Drommel. Agenda punt 2. Het vaststellen van de agenda. Precies, moeten we nu weer formeel aangeven of houden we dezelfde agenda aan van debat. Ik ga uw voorstel doen... een digitale hulpmiddel. Bij het vaststellen van de agenda zijn er eigenlijk vier moties die uh, aangevuld kunnen worden en mijn voorstel is om die moties toe te voegen aan de agenda en wel als agenda punt 6, motie informatie Ten De interruptie meneer de voorzitter voordat u verder gaat uh, de, de motie WWB wordt ingetrokken. De motie WWB wordt ingetrokken. Ja, voordat u een nummerje er geeft. dat wordt door alle partijen tenminste. ondersteund Goed, dank u wel. Is die motie van tafel blijven? De drie moties over. Agenda punt 6 wordt dan motie informatie. Agenda punt 7 wordt dan motie parkeerveldjes. En agenda punt 8 wordt dan motie cent- en standplaatsenbeleid. Agenda punt 9 dat is dan de ingekomen post. En agenda punt 10 is de sluiting akkoord wat u betreft prima dan is daarmee de agenda vastgesteld en gaan wij naar agenda punt 3 financiën erfpacht mag ik bij hand opsteken van uw vragen wie is voor dit voorstel bij hand opsteken voor zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort, het CDA de partij van de arbeid sociaal Zandvoort en de VVD voor zover aanwezig en GroenLinks begrijp ik voor, ja, wie is tegen dit voorstel tegen zijn de fractie van D66 en de fractie van GBZ met een stemverklaring, mevrouw van de Veld In een hele kort hoor um, het zou niet te verwachten zijn dat wij hiervoor zouden stemmen omdat we tegen andere het daarvoor ook tegen gestemd hebben, dat is de eerste en daarbij wil ik zeggen dat natuurlijk wij eigenlijk wel willen dat de boel voortgang heeft, maar ja, we kunnen nu helemaal niet anders dank u wel Daarmee is het voorstel aangenomen. We gaan naar agenda punt 4. Vergoeding en opstallen op parkeerterrein de Zuid. Bij hand opsteken wederom. Wie is voor dit voorstel? Met stemverklaring. Ja, ik kom bij u. Voor zijn de fracties van de oude partij Zandvoort... het CDA, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, VVD, GroenLinks... ...en D66 voor zover... Aan... ...D66 niet... Jawel. Ja, voor, precies. Had ik het toch goed gezien, meneer De Vries? Uh, voor zover aanwezig. En meneer Babitz, stemverklaring? Onder protest, gaan we voor. Oké, okay. waarvan nou, acte? Tegen, wie is tegen? Tegen is de fractie van de Gemeente Belangensand voor de stemverklaring, mevrouw Van der Veld. Gaat uw gang. Uh, het tegenstemmen heeft niets te maken met uh, het geld. Ook niet voor wie? Heeft puur te maken met de gang van zaken. Dank u wel. Daarmee is het voorstel, meneer de Vries, volgens mij aangenomen. Dan agenda punt 5. Verordening, ondersteuning, gemeenteraad. Bij handopsteek graag wie is voor dit voorstel. Mijn verwachting komt uit als meneer de Vries handopsteekt. Dat doet hij. Daarmee is deze, uh, dit voorstel unaniem aangenomen. Dank u wel. Dan gaan wij naar agenda punt 6. Dat is motie, informatie, informatie. Um, Hek, zo is die genoemd. Bij hand besteken, wie is voor deze motie? Voor zijn de fracties van GroenLinks, D66 en de oude Partij Zandvoort, wie is tegen deze motie? Tegen zijn de fracties van Gemeentebelangen Zandvoort, de VVD, het CDA, Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort, alle voor zover aanwezig. Daarmee is deze motie verworpen. Dan gaan we naar agendapunt punt. 7, Dat is motie parkeerveldjes. Bij hand opsteken wie is voor deze motie. Voor deze motie zijn de fracties van de Sociaal Zandvoort, GroenLinks en Gemeente Belangen Zandvoort. Met een stemverklaring. Mevrouw van der Veld. Ja die kan ik nu inderdaad doen. Ik uh, kan u mededelen dat ik zeer teleurgesteld ben in de handelswijze van de wethouder Zandbergen. Die mij in een gesprek heeft beloofd openlijk te steunen. Met deze motie en het nu, dus, weer zo terugkrabbelt. En dat is, wat mij betreft, meer dan een motie van afkeuring waard. Dus, een stemverklaring is kort en bondig en daar reageert niemand op. Voorzitter, daar heb ik toch protest tegen, want er wordt nu zeg maar een uitspraak gedaan over iets wat de wethouder heeft gedaan. En dan mag je dan op reageren. Aan de stemverklaring. Maar ik, ik weet het woord nu niet. Het zit dan niet in mijn vocabulair. Maar dat mag gewoon niet. Klaar. Niet iemand gaan uitdagen in een stemverklaring. Anders kan ik ook wel eens van alles gaan zeggen. Weer, uh, om het debat op te gooien. Op zich valt er veel voor te zeggen. Meneer Kramer wat u zegt. Maar ik merk in deze raad. Dat we elkaar daar uh, soms enige vrijheid in geven. Hoewel dat misschien niet altijd wenselijk was. Dus... Daarmee stemt u klaar, meneer de voorzitter. Maar ik meneer krijg de uh, steeds uh, die kop op u. Meneer Paap, dank u wel. <laughs> ik stem maar voor die motie. Om, uh, ja, het uh, onttrekt toch te veel uh, parkeerplekken uh, met uh, deze veldjes. Vandaar dat ik uh, voor me. Dank u wel, meneer Paap. Wie is tegen deze motie? Bij hand opsteken graag. Tegen zijn de fracties van oudere partij Zandvoort, het CDA, Partij voor de Arbeid, VVD en D66. Daarmee is de motie verworpen. Dan agendapunt 9, zeg ik dat goed? Nee, 8 excuses. Motie vent- en standpaardse beleid. Bij handopsteek graag wie is voor deze motie. Voor de motie zijn de fracties van de VVD, Gemeentebelangen Zandvoort en het CDA. Voor zover aanwezig, wie is tegen deze motie. Ter verklaring. Voorzitter. Tegen, Ja. Tegen zijn de fracties van GroenLinks, D66, Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid en oudergebreide Zandvoort-stemverklaring, meneer Paap. Wel, meneer de voorzitter, ik vind dit een college aangelegenheid. Uh, vandaar dat ik tegenstem. Dank u wel. Dank u wel, meneer Baber Wilson, stemverklaring. Gezien de rol van de raad moet deze eerst kaderstellen en niet pas beginnen met discussiëren als beleidsnota al is geschreven. Dank u wel voor de stemverklaring. Dat betekent dat met 8-7 deze motie is verworpen. Daarmee zijn wij aangekomen bij de lijst van ingekomen stukken. Ingekomen post is er, vra is er een vraag over de wijze van afdoening. Dat is niet het geval. Dan wordt op deze wijze de post afgedaan. Mijn dank en daarmee sluit ik deze vergadering. Dank u wel. Ja, dat is dus uh, lekker snel gegaan. Maar opmerkelijke dingen, heel opmerkelijk. Uh, natuurlijk, zoals we uh, gedacht hadden, de over, over, ten aanzien van de erfpacht uh, voor bouwenspellers... Uh, D66 en GBZ tegen, dat, dat was de verwachting. Uh, dat kon je uit het debat kon je dat al merken. De rest is allemaal voor. Uh, Parkeerterrein de dus uit GBZ tegen... Michel Demmers zijn niet. Nee, maar dat, dat heeft hij al in het debat gedaan. Ja. Gaf hij al aan waarom. Ja. Nou, de ondersteuning van de raad, iedereen voor. En het, eigenlijk was het uh, de moties die nog wat uh, beroering brachten. De informatie, uh, ten aanzien van natuurlijk het hek en bentveld, die is verworpen. Uh, Daarvoor waren D66 GroenLinks OPZ... Maar de rest van de raad zei van nou is het afgelopen uit. De motie over werkbijstand eh, die is ingetrokken. Parkeerveldjes verworpen. Opmerkelijk dat Astrid toch even iets zei. Van ik ben heel teleurgesteld in Sandbergen want hij heeft mij beloofd dat hij het zou eh, ondersteunen. En nu doet hij het dus niet. Ja het is altijd de vraag of dat de werkelijkheid is hè? Ja. Je kan ook iets willen horen. Maar kennelijk is het dus volgens Astrid een belofte gedaan. En dan zou Zandberg uh, gezegd moeten hebben in het debat. van ik ondersteun de motie. dan had de situatie anders gelegen, maar hij heeft helemaal niets gezegd. Nee. Uh, en wat er in de ondergang gezegd wordt, dat, daar kunnen wij niet, uh, niet nee. bij. Ja, en dan het vent- en standplaatsenbeleid. Die is verworpen, die motie. Dat is opmerkelijk, want die was toch door een meerderheid van de raad was die ingediend. Maar door een andere meerderheid is die nu verworpen. Maar ja, er waren twee raadsleden niet aanwezig. Dus, nee, je, je, dus je telde heel snel hè? He? 8, 8, 7, 7, 7 ja. is die verworpen. Ja. Kijk, als die twee uh, raadsleden wel aanwezig waren, dan was het misschien 9, 8 geweest. Heel opmerkelijk. Nou goed, zo uh, heeft het toch weer een, een aardige avond gehad uh, met de gemeentelijke politiek hier. In zonsvoet. de eerste half uur uh, was er geen uitzending mogelijk, omdat de apparatuur in het gemeentehuis, althans hun aansluiting, daar heeft CIVM niets mee te maken, niet helemaal functioneerde. Dus om half negen kwamen we pas in de uitzending. Uh, het was een, uh, een behoorlijk gezicht, het is nu vijf over half elf. Ja, ik kon ook niet hard Holland daarheen, hè, want het is wel glad buiten hoor. Uh, nee, je hebt het goed gedaan. <laughs> Door jouw aanwezigheid, hoe? daar hebben ze de stickers omgebreid. Ik, ik heb toch nog wel een vraagje. Uh, ja. Hoe is dat nou, uh, die, die steden koorts uh, met, met de achternaam Joustra? Dat is toch wel... Uh, dat is de, de weduwe Joustra, <laughs> hè? De, de weduwe Joustra, ja, het is verre familie van me. Uh, uh, we komen nog wel eens in, in Sneek, in Snits, zogezegd. En dan loop je daar door die fabriek heen. En dan alles ademt naar Joustra, Joustra. En je ziet daar overgrootmoeders... Die waarschijnlijk familie is geweest. Van mijn tak van de familie. Want die komt ook uit Sneek van ogenzien. Um, en ja, dat is toch wel een warm gevoel hoor. En ik moet zeggen, ik hou niet van Berenburg. Maar zo'n slokje Berenburg van Joustra Als het koud is, is het lekker. Nou, er wordt op het moment heel veel geproduceerd, heb ik Dat natuurlijk. <laughs> uh, krijgen we al toch of niet, Jan? Uh, ik, ik ga er nog steeds van uit, ja. Ik okay. ben een optimist. Erin. Ga je meeschaatsen? Uh, nee, dat, uh, dat lukt niet. Oké. Okay. Goed, uh, lieve luisteraars, uh, mijn naam is Pieter Joustra. Jan Kool stond aan de andere kant van de tafel en verantwoordelijk voor de techniek. En het was weer uitermate plezier om hier samen voor u deze informatie te verstrekken. Graag tot een volgende keer. Van uh, het label Oriana Music Eve Awakening Beyond 2012. Nou, dat komt het goed uit. Daar zijn we inmiddels in baland. Um, ja, het laatste werkje vol um, op dit, in dit programma Peaceful Radio aflevering 763.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 Dat zei voorzitter Wieling van de Vereniging de Friese Elfsteden vanavond in Leeuwarden, na ...naar vergadering van de 22 Rajonhoofden. Het ijs is nog te slecht. Vrijwel negens wordt de vereiste 15 centimeter dikte gehaald. Minister Schippers van Sport vindt het ontzettend jammer dat de Elfstede toch niet doorgaat. Net als al die miljoenen andere Nederlanders heb ik me daar enorm op verheugd, zei Schippers. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft zijn zorgen over het geweld in Syrië overgebracht aan de Syrische ambassadeur. Roosentaal had de ambassadeur op het matje geroepen. Hij heeft de Syrische ambassadeur gezegd dat president Assad moet opstappen en de weg moet vrijmaken voor een geweldloze transitie. Intussen treedt het Syrische leger steeds harder op. Ook vandaag zouden er weer tientallen doden zijn gevallen. Bij een autoongeluk op de A7 bij Schemla is een meisje van 17 om het leven gekomen. De drie andere inzittenden raakten zwaar gewond. De bestuurder, een man van 20, had volgens de politie geen rijbewijs. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De twee andere inzittenden waren een meisje van 15 en een meisje van 17. De ministers van Financiën van de Eurolanden komen morgen in een extra vergadering bijeen in Brussel... om te praten over de situatie in Griekenland. Het heeft de voorzitter van de eurogroep Jonker.